Dit is dooral Negens met het NOS-journaal. De Zweedse autoriteiten gaan vijf voormalig topmensen van Saab vervolgen. Volgens een Zweedse radiostation is de Nederlander Victor Muller één van hen. De vijf worden verdacht van het dwarsbomen van belastingcontroles. Ook zouden ze rekeningen aan een bedrijf op Cyprus... ter waarde van 3,5 miljoen euro hebben vervalst. Als ze schuldig worden bevonden... kunnen de vijf oud-medewerkers van Saab rekenen op een boete... of een celstraf van maximaal twee jaar. Bij een dubbele zelfmoordaanslag in het noorden van Cameroon... zijn zeker 19 mensen om het leven gekomen. 50 mensen raakten gewond. Twee mannen liepen markt op en lieten explosieven afgaan. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist... maar de autoriteiten in Cameroon denken... dat de islamitische terreurgroep Boko Haram erachter zit. De voortvluchtige hoofdverdachte van de aanslagen in Parijs... Salah Abdeslam heeft zich wekenlang verscholen... in de Brusselse deelgemeente Schaarbeek. Dat meldde Belgische en Franse media. Volgens de krant La Dernière Heure is hij pas op 4 december gevlucht... toen er in zijn buurt veel agenten verschenen. Het is niet duidelijk waar Abdeslam nu is. Er is wel gesuggereerd dat hij is ontkomen naar Syrië. Bij de aanslagen in Parijs op 13 november kwamen 129 mensen om het leven. Raakten honderden mensen gewond. De domtoren in Utrecht krijgt vangnetten voor vallend puin. De toren is volgens de gemeente matig onderhouden... waardoor steen los kan laten... De netten worden eind deze maand opgehangen op 40 meter hoogte. Vanaf de straat zullen ze waarschijnlijk nauwelijks te zien zijn. In een rapport van de inspectie van de monumentenwacht Utrecht... staat dat groot onderhoud nodig is aan de Domtoren. De laatste grote restauratie was in 1975. Het weer op steeds meer plaatsen zon en het is 5 tot 7 graden. Komende nacht regenachtig, morgen vooral in de middag veel regen. Zondag regen en veel wind en dan wordt het een graad of 10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 Mo, heb jij nog wat titel te lichten? Ja, nou ja, ik denk dat jij gaat wat vertellen over uh, Coldplay of zo. Maar nou, dan doe ik het wel. Chris Martin en uh, Johnny Buckland... die liggen elkaar uh, kennen op de Londense universiteit... een uh, behoorlijke tijd geleden alweer. En ze beginnen uh, met uh, Will Champion en uh, Guy Berryman, een band die na wat naamswijzigingen uiteindelijk eindigt als Coldplay. Na de eerste demo's blijkt al dat de band capaciteit heeft. En in uh, het jaar 2000 verschijnt dan het eerste album. 2000 pas, volgens mij is het dus veel ouder. Ja, ja. Het eerste album uh, Parachutes, waarvan Trouble dan een kleine hit wordt. Nou, met een interval van ongeveer drie jaar verschijnen daarna nieuwe albums van de heren. Van A Rush of Blood to the Head in 2002...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 Nou goed, voor de rest weten we allemaal wel wat Coldplay heeft gedaan... maar op 19 mei 2014 verschijnt het album Ghost Stories... met de nummer Magic en een Sky Full of Stars. En Inc. brengen de heren in hun totaal aan top 40 hits op 20 stuks maar het liefst. Nou, de drie singles die waren echt hits in Nederland in het jaar. Midnight en True Love waren andere nummers van het album... en die bleven helaas steken in de Nederlandse tipparade... En op 4 december eh, verschijnt het zevende studioalbum van uh, Coldplay... A uh, Head Full of Dreams. En uh, zowel Adventure of a Lifetime, die op het moment ook in de top 40 staat... als ook uh, Everglow... worden uitgeroepen tot uh, alarmschijf bij de collega's van uh, Radio 538. Na nou, dit uh, weekend... Uh... Nee, uh, januari 2016 is een nieuwe single uh, gereleased door... Heim voor The weekend, waarop ook uh, Beyoncé te horen is. Het is tweede single van het officiële album...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 Deze week Ellen Walker, Vorige week uh, nieuw binnengekomen op uh, 39. Eén plaatsje dus gestegen met uh, Faded. Hey, de uh, tweede en meteen de laatste nieuwe binnenkomer staat op een uh, 34e plek. We slaan er een paar over. Maar uh, dat gaat straks helemaal goed komen. Daar hebben we Sander voor uh, onder andere. Toch? Dat klopt. Zeker. Of uh, ga je het uitbesteden aan niemand? Nee. nee? Nou?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 You gave it your all Maurice Mulder. 33. Jay Hardway met Electric Elephants. Ook een uh, mooie, prachtige platen... van Nederlandse bodem. Ja, en jullie horen... alweer het deuntje. Hier komt weer een race mee... van 40 tot en met 30. Al tien weken in de lijst... op nummer 40... Avicii met Broken Arrows. En nieuw binnengekomen deze week... op nummer 39... Goldplay met Heim for the Weekend. En op nummer 38... Alan Walker met Vader. En op nummer 37... Chuyamo met Tyre Queers met Booty Bounce. En op 7 weken in de lijst op nummer 36... Sigala met Sweet Loving. En op nummer 35... op 20 weken in de lijst... Avicii met For A Better Day. En opnieuw nieuw binnengekomen deze week op nummer 34... is We Up en Kyra met Get Up. <coughs> en op nummer 33... Jay Hardway met Electric Elephant. Op nummer 32... Major Lazer Feetwing Naila met Light It Up. En op nummer 31... Duke De Man met Ocean Drive. En de nummer 30 al drie weken in de lijst: de met Pillow Talk. De, de Euro Breakdown op vrijdag. Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Nummer 29 vinden we dan: Sigala met Easy Love. En op 28: Everglow van Coldplay. Maar wij gaan nu luisteren naar de nummer 27. Mooi, prachtig geblaten. Een oude remix is dit: Jonas Blue, samen met Dakota. Dan dat uh, mooie nummer van uh, Tracer Chap en Fast Car. Nummer 27 deze week: Jonas Blue met Fast Car.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 Both get jobs, policy, what it means to be living You got a fast car, fast enough so we're gonna fight away We're gonna make a decision, this and that, we're die this way I Said his body's too old for working His body's too young and took like his mom went off and left him She wanted more from life And he could give it Said somebody's got to take care of him in. So I quit school And that's what I did You in a fast car. We go cruising and ourselves. You still ain't got a job Not working in the market As the check out girl I of things will get better You'll find work and I'll get promoted We'll move out of the shelter I live in the suburbs yes. fast, oh. so You're a fast car See you fast enough so you can fly away Wilder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 Goal!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 met het nummer, uh, San? Nou, wij waren op school. Ach, jezus, een schoolvallen. Laat maar zitten. Nee, ik heb het geverteld. En uh, wij zaten in de collegezaal. Ja. En uh, we hadden niks te doen. Dus uh, we hadden dit nummer ke en keihard aangezet. En we liepen allemaal mee te blaren.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 Alleen uh, je zat in de aula en je kon elkaar eigenlijk niet meer verstaan. Ah, het dus lekker hard. Ja. Heerlijk. Ja. Hé, hey, ehm... Um... Aula, wat de fuck is er nou met Sondre Daudai aan de hand? Nee, uh, wat de fuck is er nou met Justin Bieber aan de hand? Ik weet het, weet jij het ook? Ik weet het, hè? Nou, vertel maar. Justin Bieber legt zijn tatoeages uit. Ja, vertel wat, het is er aan de hand. Naar aanleiding van een artikel in Q.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 Hoe kan een meeuw nou meer zijn als dat hij wil? Ja, ik ken die meel hier op Zandvoort wel. Ja, maar die willen alleen maar eten. Ja, letterlijk. Ah goed, in ieder geval, hij uh, legt uh, in een artikel binnen G&Q... al zijn uh, tatoeages uit. Het zijn er een hoop, hè? Het is één grote plakplaatje wat hij is. Het is, uh, ja, uh, ja, het is meer een sleeve, wat hij ondertussen heeft. Ja, nou, niet alleen op z'n arm hoor. Zijn hele lichaam zit onder. Het is echt gewoon één stripcomedy. Ja. Een comedy is het zeker, die Justin Bieber... Maar als je dan nog uh, naar hem kijkt, zonder, uh, naar zonder kleding, dat uh, doe ik... Uh, ja, nee, dat heb ik eigenlijk nog nooit gedaan, het Justin Bieber kijken zonder kleding. Is er wat nou wel? Nee? Nee, ik hoef het ook niet. nee je hoeft het ook niet? Oké. Okay. Even, uh, even de dames vragen, Het zijn experts, nou, Sander, maar... wil jij hem zien zonder kleding? Nee. Ja, weet je het ook bedankt. Nee, nee, in ieder geval. <laughs> <laughs> nee, bedankt, denk ik. Ja, Hij uh, heeft ook een tatoeage over zijn uh, ex vriendin uh, Selena Gomez.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 Die alweer 11 weken lang in de lijst staat. En nu voor de derde week op reis. blijven zitten van de 21ste plek. Jasmine Tansen. Met Ador. En dan voor de Dua Luca met uh, Bidoan. de snelste steiger van deze week. Twee weken lang in de lijst. Nu alweer naar plaats 22. We zijn bijna toegekomen aan de laatste nummer van het eerste uur van de top 40 van Europa. Hier op uh, ZFM Zonvoort.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 Kashmir, denk ik. En uh, Vessie, de beste track van uh, 2015... Uh, met Secrets. Waar Boas van Beats werd uitgeroepen... tot beste producer. Naast nou, talent van 2015 werd uh, Sam Veld onderscheiden. Het is uh, heel vet... dat het geen populariteitsdingetje is. Zo liet uh, Sam Veld weten. Nou, de Dutch uh, Dance Awards... zijn een initiatief van Slam FM. Net zo vroeger ruim 100 experts... in de dancing naar hun beoordelingen. En de mijn sinds...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 No matter where you are, light us up. We gon' start a riot tonight, tonight, tonight. Put your hands up to the sky.